Gemeente, laat ons dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 102. En daarvan het derde en zesde vers. Noem u Psalm 102, vers 3 en 6. Ik voel de krachten mij begeven. Het vlees aan mijn gebeente kleven. Wegens mijn benauwde klacht. Die ik uitstort dag en nacht. Ik gelijk in het eenzaam kwijnen. Aan de roerdomp der woestijnen, aan de steenuil in de wouden, waar geen mensen zich onthouden. En het zesde vers, ik zie er rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten. Als een schaduw die verdwijnt, ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar gij, heren, zult eeuwig blijven, eeuwig zal uw roem beklijven. en uw naam blijft in gedachten, tot de laatste nageslachten, benoemd u psalm 102, vers 3 en 6. Er zal de gemeente worden voorgelezen gedeeld uit Gods heilig en dierbaar woord, het welk u opgetekend kunt vinden in 2 Samuel 9. We noemden u 2 Samuel 9. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik wel dadigheid aan hem doe om Jonathan's wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En zij riepen hem tot David, en de koning zeide tot hem, Zijt gij Ziba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, Is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning, Er is nog een zoon van Jonathan, Die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, Waar is hij? En Ziba zeide tot de koning, Zie, hij is in het huis van Magier, De zoon van Amiel, de Lodebar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Magier, den zoon van Amiel van Lodebar. Als nu Levi de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mevibozet. En hij zeide, Zie hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vaders zal wedergeven. En hij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht dat gij gezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siva Sauls jongen en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de dus zoon uw heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood e hebben, dat hij eten. En Mephibozet, de zoon uw heren, zal gedurig, geduriglijk brood eten aan mijn tafel, Ziba nu had vijftien zonen en twintig knechten. En Ziba zeide tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning zijne knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefie etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mefie nu, had een kleine zoon wiens naam was Micha, en allen die in het huis van Ziba woonden waren knechten van Al zo woonde Mevibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan de koningstafel, en hij was kreupel aan beide zijne voeten tot zover. Onze hopen en onze verwachtingen voor dit avontuur, zien de namen des Iran, Iran, die de hemel en de aarde het niets heeft vergebracht. O God die trouwen houdt en eeuwig, leeft, En ooit zal laten varen het werk uw handen. Amen geliefde, genade, vrede en warmhartigheid.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 Christus, de getrouwe getuige de geworden uit de doden en de oversten van alle koningen der aarde. Amen. Glieden voor het verder gaan laten ze eerst het huidige en vlekkeloos aangezicht des zeer zoeken. In een gemeenschappelijk gebed. Zingen we nu wellicht uit de 113e psalm 1, 3 en 4. Gij de knechten, leof de Heer. Lood zijn aan, verbreid zijn eer. De naam des Heeren <kwijnt> zij geprezen. Zijn roem zij door te overbreid. Van u aan tot de eeuwigheid, mijn hoofd aanbiddelijk opverwezen. En dan het derde, wie is aan ons gelijk en onze Heer. Aan God die, tot zijn eeuwig eer, zijn troon gevestigd. heeft. In den hemel. En dan het vierde. Wie is aan onze God gelijk? Die arme opricht uit het slijk. En wat er verder volgt. 1, 3 en 4 van persoon 116. 113. Inmiddels zal van uw lieve gaafde gevraagd worden. Voor die welbekende doeleinden. Mijn liefde medereizigers Naar die alles beslissende. En nimmer eindigende eeuwigheid. We lezen zo in de woorden. God zo God met zijn volk handelt op aarde. En de grondwet van de goddelijke gangen. Die God aan met zijn kerk op aarde, Dat is. Van de strijd naar de overwinning. De armoede naar de rijkdom en door de dood naar het leven. Anders ligt het niet door. Jacob was een vreemdeling in het land der belofte en volgens Genesis had Edom reeds koning. Jacob moest rusten op de belofte, Gods, dat dus kerk. En de godsdienst, die vier altijd hoogtij, en Gods ware volk kan zich net in het leven houden. Dat is ook een eenzijdig Godswerk. We moeten leren mijn medereisers naar de eeuwigheid: dat alles wat God doet, is een eenzijdig, soeverein, vrijmachtig Godswerk. En er is geen traan, geen zucht, geen spetter van een mens bij. Totaal niets. Hij zit voor een onderwerp van vrije, soevereine genade. En omdat God het van zijn kant nog kan bevestigen, is er nog een mogelijkheid voor ons bezalig te worden. Maar van onze zijde is dat afgesneden zaak. Wij zijn in aard aan alles kwijt, niet hebben alles. Allemaal is leven ook verloren. We zijn stervende mensen op een stervende wereld. En we reizen zonder God van nature naar een toekomst zonder toekomst. Dat is een mens. En nogthans laten heren zulke volk nog te nabandelen in de weg zijn er instellingen in en prediken dat er voor de grootste der is... toch genade te ontvangen. Op grond van vrije, soevereine genade. We kunnen dat zo duidelijk zien hier in het leven van David. ...komt dat zo sterk naar voren. En we allemaal, toen in het leven van David, toen Samuel kwam naar Bethlehem... ...met dat eenjarig offerlam onder zijn arm, toen was het voor David afgelopen. Daar je het nu. En toen David gezalfd werd tot de koning, toen kwam de strijd... ...en toen was de rust en de vrede was over. Dan zien we David wel eraan, Zien we David, door heel Jeruzalem wordt hij bejuicht, dat was de grootste van, de, van alle Israëlieten. Hij had het verslagen, zo ging het prachtig. Ging allemaal omhoog, iedere stap over. En als David zo naar de troon kon, dan was David een koning nou na de vlees niet overtreffen. Maar moest hij moest dan net de andere kant uit. Dus David die moest gaan leren dat de troon die hij moest gaan beklimmen, die lag niet daar, maar die lag daar. En hij moest ook gaan leren dat hij door de dood naar het leven moest. Want er komt een tijd in zijn leven zien vlug tussen 14 op de bergen. En zo gaat God niet met zijn volg handelen. En al die vrome praatjes van onze tijd hebben geen waarde. Want waar kwam hij terug bij Ziklag? Hij had 16 maanden had hij geleefd of 18 maanden. Had David geleefd op leugen en zwaard. En gekroonde koning van Israël. Hij kon het ook niet meer bekijken dus. Hij schade zichzelf onder de vijanden van God en zijn volk. En de Heer liet hem gaan, hij ging maar. En hij had heel ziklag vol gehaald met roof. Vol. Ziklag was vol met roof. En toen... Toen stak God het in brand. Daar ging alles. En daar kwam David, waar kwam hij aan een einde? En hij wist het niet meer. En toen kon David geen stap meer verder. Nou, daar brengt God niet zijn kind. En wat gebeurde er toen? Toen hij geen stap meer verder kon, toen nam God over. Ja, dat je het. En wel, zien we hadden, als David als koning in Hebron, heeft 7,5 jaar geregeerd. Nog de belofte niet vervulden nee. Gaat niet zo vlug, gemeente. Misschien is er een aantal opgekomen die zegt, nou, ik ga nog maar een keer naar de kerk, maar rocht zal de laatste keer wel zijn. Ja hoor, dan geef ik absoluut op. Want het is voor mij allemaal hel en dood en verdoen. is kammen, ja ja. En als dan de Heer eens een ogenblik overkomt en plaats maakt voor zijn eigen werk. Komen dan die beschapen komt de kerk er toch altijd schaamte uit. al die grote bekeerde mensen en doden deze mensen. Gemeente, het is zo waardeloos dan zou het zijn. We moeten dus helemaal ontkleed, ontgrond en David sterkte zich in zijn God. En dan zien we dat leven van David, nu had hij al zijn vijand onderworpen. Nu geeft David een heel andere uitgang in zijn leven. Hij werd koning over heel Israël. En toen was hij tot rust gekomen. Het zat hij zo duidelijk als een vijand onder daar daarop was op de plaats. Daar woonde de heren tussen de bloedvloeiende altaar en de luftzang Israëls. Daar wilde de het wonen bij zijn volk. En David tot alles volkander. En ja, wat ging er toen gebeuren? Wat bij alle kinderen van God gebeurde? Wat gebeurde? Hij ging eens terugkijken op de weg. Vooruit kijken, kijken we niet zo ver hoor. Nee, we kunnen niet zo ver de toekomst in kijken. Hij kijkt terug. Dus toen David rustte heeft voor zijn vijanden, kreeg hij eens terugkijken. Wat God aan zijn ziel gedaan heeft wat er gebeurd was. En toen David terug ging kijken, toen zag hij wat. Ja. En vandaar dat dit hoofdstuk in Gods woord staat. Een terugblik van David, op de afgelegde weg. Nu staat er nu. En dan kan je dit eens wel duidelijk lezen. Toen ging die vraag, David ging een onderzoek instellen. En er ook van aan zorgen om bij stil te staan. Wat David nou in dat, in deze gang, wilde doen. Daartoe kunnen we onze tekstwoorden vinden voor dit avontuur als het middelpunt onze verklaring en dan wel het zeven en achtste vers. En David zeide, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vader Jonathans wil. En ik zal u alle akkeren uw vader zelfs wedergeven. En gij zult gedurelijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zei wat is uw knecht? Dat gij omgezien hebt naar <coughs> een dode hond, als ik ben. Toe dus voor. Dan zetten we boven onze verdenking. De weldadigheden van David. Aan wie bewezen? Waartoe Waarom bewezen? En waartoe bewezen? Zo de weldadigheden van David, <coughs> aan wie, waarom en de waartoe. En dan staat hier zo, en David zei, is er nog iemand die overgebleven is van de reizen Sauls, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil. Dat was de verklaring en de openbaring aan zijn knechten, dat moet je goed volgen hoor. Want er leg je heel wat in in deze tekst. Zo krijgen we als knechten een opdracht. Ja, de meeste lopen zelf wel. Maar die krijgen toch een opdracht. En wat zegt hij dan nog meer? En het huis Saul had een knecht. is naam was Ziba. En zei hem, zijt gij Ziba? En hij zei, het is uw knecht. En de koning zei, is er nog iemand van den huizen Sauls? Hij zegt niet van de huizen Davids en de huizen Jonathan. Nee. Nee, daar greep hij niet terug. Nee, vanzelf niet. Hij greep naar zijn grondslag, zijn afkomst, Saul. Dat zijn wij in onze val geworden. Daar komen we Dus hij ging terug naar de huizen Sauls. En wat zei die toen? Dat ik Gods weldadigheid bij hem doe. Hij zei niet mijn weldadigheid hoor. Want die is vreed van een mens. Maar Gods weldadigheid. Kijk de vrucht. Van genade. Dan krijg je een andere mens. Want David heeft andere bladzijden in zijn leven ook hoor. Dat kun je wel vinden in Gods woord. Maar kijk Gods weldadigheid aan hem. David had een tedere conscientie niet tijd. Dan zei hij nog meer. Toen zei de Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. Ja, ja. Dat was een zoon, niet van Saul alleen, maar van Jonathan. Toen bracht hij een stad dichter bij de verbondsonderhandelingen. Kijk. Je moet leren, gemeente, dat God handelt met zijn volk in verbonds geweest. We hebben een verbondsmiddelbare, een verbonds God. Maar ook een verbondsvolk. Hij handelt volgens zijn verbond, een genadeverbond. Dus er leg hier een ontzaglijke diepte in deze tijd. We zijn er onder. En? Er staat er. En waar is hij? Dan zie zien we, zij de koning, ziet. Hij is in de huizen magers, de zoon van Amiel, de Lodaber, die worden drie namen genoemd. Ja. Mefibozet, dat betekent die de schande wegwerpt. En dat wil zeggen dat Mevibouzet de schande bedekt, dat is een mens in zijn rondslag. Goed verstaan hè. Dus we hebben hier een man die zijn schande bedekt, dat is een mens. Droeg zijn naam. Er staat er nog meer. Dan spreekt hij in het huis van Magier. Dat is het huis der koopmanschap. Zo heeft de mens zich vreselijk vergold onder de zonde. In zijn diepe val in Adam. Maar er staat nog wel een andere naam. Amiel. Zoon des dageraads. Dat is het licht op opgaat over een verloren Adamskind. Dat hebben deze namen te bedoelen. Moest kijken waar diepte er in die Zo net is daar. Dat was de mens voor geval. En Lodabar. Dat betekent wijdeloze pesthuis. Het huis der vergetelheid op de grens van de Woestijn en Israël. Lodabar. Daar hoort hij het ook thuis. En daar horen wij ook thuis. In Lodemar. In het weideloze, in het vruchteloos in het toekomstloze. Dat is Lodemar. En daar zat een man. Staat hij heel duidelijk. Dat was een zoon van Jonathan. Goed verstaan. En die was kruipel aan beide Zij mij dan mijn kleine inleiding wat deze tekst allemaal inhoudt. En toen ging de koning dat vragen, dus hij keek een ogenblik terug op het verbond. En ontmoetten we een mens, wiens naam is Mephi Die was door zijn val, dus vanuit zijn val, Kreupel aan beide voeten. Dus vanuit zijn val, als vrucht van die val, was die onmogelijk om te gaan, om te staan. Hij was onmogelijk om zichzelf van de dood te redden. Daar heb ik nu. Hier hebben we een mens die vanuit zijn val machteloos op aarde ligt. In Lodabar. In het pesthuis der zonde, Dat is de gemeente wij. Hier hebben we nu beeld. Van een onwedergeboren mens. Een onbekeerd mens. Die is vanuit zijn val. Zijn beide benen gebroken. Hij is vanuit zijn val. machteloos, krachteloos. En onwillig. En er zat Mephibozet. Die zat in dat Lodabar. Als een gevallen koningskind. Ja dat heb je en dan ging hij zich verbergen voor David, het was zijn grootste vijand. want hij had zijn vader troon Hij was bij zichzelf en zei: nou moet je goed luisteren, nou moet je, hier zit ik, en ik ben natuurlijk een kroonprins, maar ja ik ben eraf geworpen. En, eh, hij heeft wel eens met zijn eigen zitten redeneren, maar hij kon er niet uitkomen, daar heb ik niet. En daar zat die man. En al mijn medewijzer naar de eeuwigheid, hoe denk je nu dat die man daar gezeten heeft? De hele dag een beetje bezalm maar Nee, echt niet. Zou die man er eens geweest hebben met zijn lot? Hij wist niet anders. Hij wist niet anders. Hij had geen ander leven gekend. Dus je was gevallen geboren. In zijn val verongoddruk. En zo zitten mensen op aard, dat was zo in het lood, dat wordt daar was dat een vreemde situatie? Wel helemaal niet, joh. We gaan een ogenblik terug naar het paradijs. En dan krijg in het paradijs terug, naar na de wal. krijgt u de belofte, gods in de zo der belofte, dat al die gezegende Emanuel verklaart. Klaar. En dan laat ik beginnen met een ontsluiting voor Eva uit uw zaad. Uw zaad, ja. Als u daar meer van weet, dan moet je de godzalige boeken lezen van de godzalige Ketomus Goodwin. Een Engelse God geleerd. Want voor de val, mijn mederijs, kon Eva door Adam zalen worden. En na de val kon Adam door Eva zalen worden. Ja, dat is een stuk, hè. En toen ging Adam even, de wereld in, ging parvoeren. uit een verloren paradijs, dat waren ze verloren, op een verloren aarde, met een verloren leven. Maar met de belofte bij God vandaan, hoor, een eenzijdige bediening. Want die, die leven in onze tijd, dat is geen cent waard. Maar een eenzijdige bediening bij God vandaan, dat weet ieder kind van God, hoe God dat er zo omgezien heeft. En wat zei hij toen, dat uit haar zaad. En er werd Kain geboren, toen zei ik heb een man van de heren verkregen. Een kind en een man, dat dan gaat verlossen, maar was het niet. En wat zien we nu, nu leefden Adam en Eva op de belofte. En ze hadden het kind van de belofte. Maar, we weten allemaal de geschiedenis, we hebben heel goed, een beetje bij stilstaan. En toen Adam en Eva, toen hij de tweede zoon, Abel. Maar het was niet volgens Eva de belofte dragen, want dan kon je ze de naam zien. Nee, maar hij werd het wel. En wat gebeurde er toen op een goede dag? Daar viel Eva. Daar viel Abel Bedant van K. In. Toen stonden ze bij een open graf. Ze wisten niet wat dood was. Maar daar hebben ze het beleefd. Dat was de eerste slachtoffer. En wat gebeurde er toen? Ja, hij zou zeggen, nou ja, dat weet je allemaal, die man is begraven vanzelf en ze waren dat ging kwijt overzocht. Ja, makkelijk, makkelijk praten, hè? En we staat er dan nog meer. En Kain ging heen naar het oosten van Eden. En hij leefde in het land van mot. Wat betekent dat? Hij leefde in het land der vergetelheid. Ver van God af. En hij bouwde een stad. Dat was zijn eerste verzekering, weet je. En hij dacht dat die dood niet over de muren kon komen, maar dat heeft hij gevonden. Maar dan gaan we terug naar Adam en Eva. Want dan krijg je gang te beleven in de kerk die Gods kinderen niet zoveel beleven. Tegenwoordig wordt die helemaal niet meer beleefd. Nee, echt niet. Het is tegenwoordig maar een bouwen en een bouwen en een bouwen en een bouwen gemeente. Allemaal buiten het één enige fundament. Dat kan nooit hoor. Het kan tot in de reedwegheid niet, de kerk wordt eenzijdig, bij zalig, bij God vandaan. En daarom zal die kerk even groemen, maar zo, in de bloedheidsverbond, Daar u er nu al Om het even welbaar. zo komt de kerk binnen. En de lopen ademen even, waarin. Nee, die lopen over het graf van Raben. En de lachte belefte, maar zo, in het graf. En is er al een keer in ons dus midden die met die belofte alles in de dood gekomen is. En dan gaan ze zeggen, heren, heren, zout gij dan uw genade vergeten. Kom aan, even aan, dat moet ik tegen Adam zeggen. En ze werd nog vruchteloos ook. En nooit meer van ontferming weten. Waar blijven dan de belofte gods? Acht jaar later werd God die gedachte Adam en Eva En toen werd shit geboren. Waar toen de belofte vervuld? Nee. Maar die werd versterkt. Zo moet je het leren in de handen van het leven. En nou eeuwen, eeuwen later. Nu is er een koning in Israël die keek eens terug op zijn levensweg. En ik zal gedenken hoe voor deze. Ons deur heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderige aarde slaan. Waarvan? Dat hij zeker nog alles verbrand had voor hem. Ja, dat is een godswerk. Kijk, ook komt de kerk naakt aan de dijken. Die arm moeten terecht. En die moet je nou eens zien te vinden. Hier hebben we er een. Die zat in Lodabar. Die kan het hier zo volgen. Dat zei David En er staat er. Toen zond de koning David heen en nam uit zijn huizen magers, de zoon van Amalia de Lodabor. En hij nam hem heen en hij ging amévi uit dat huis. Daar waarom? Daarom. Dat was ons tweede punt. Dat kan je begrijpen. Daarom heeft hij boos de kloppen op de deur. Nou, dat was echt niet de eerste keer dat die deur geklopt werd, hoor. Nee. Nee, daarom heeft hij het in feest en in hoop. Onvereend met de gangen die in zijn leven geopenbaard waren. Ik zei hij, het was mijn God ook. Hij lacht heel leeg niet. Hij had nog een kleine zoon die dat hij Micha genoemd is. Jovo jo jo was getrouwd. Ja, dat had hij dan nog gedaan. En daar zit die man en daar op de deur kloppen. En er komen mannen binnen. Nou, ja, dat kan je wel herinneren uit de oorlog die we meegemaakt hebben. Er werden de deur geplopt. En daar zag die mannen in uniform. Want het waren de knechten vandaag. We leven nu in de tijd van de knechten van de avond, die worden niet meer worden. Of je nou met een salesman en koopman te doen hebt, of met een, een of andere man uit de fabriek of een kantoor of een dominee, je kunt het niet meer zien. Je kunt de maatschappij niet meer zien, in predikant jongen. Maar die knekte van David, die droeg het uniform. En dat heeft Mephibouwzit gezien. Kan je toch geloven volk deseren dat die een ogenblik geschroven is? Waarom? Want dat betekent het eigenlijk. Maar wat gebeurt er nog meer? Daar komen die knechten binnen en ze hebben een stuk papier bij haar ze hebben er het arrestatiebevel. Alsjeblieft het hier. Wij zijn knechten van de koning David en hier is je schuldbrief thuis. En nee, mee, mee. Ja, kon hij nu maar lopen, maar dat kon hij nu net niet. Want er had hij zeker de woestijn ingevlucht, nog verder van Lodabar af. Ja. Maar kon niet. Wat gaat de ziel daar beleven? Ik wou vluchten. Maar ik kon nergens heen. Zodat mij de dood voor ogen scheen. En al op mij gans ontviel. En niemand, niemand zorgde voor mijn ziel. Daar is een die God uit. Zeg, het anders is toch ooit is van onze tijd. Je hebt altijd meer in de handen zitten. En dan gaan we even boven zitten hadden we op die wagen gezeten Naar nou, Jeruzalem hè. Die knechten. Die gingen toch wel een beetje goed smuts naar Jeruzalem, ja. Waarom? Want daar kwamen ze vandaan. Die knechten, die konden David. Maar mijn wel dat alleen altijd maar Hoort als die gevangen werd is niet weg. Want dat was natuurlijk de wet. Dat was die wet die daar gold dat, dat de Koningshuis aftrad, dat al het nageslag werd uitgemoed, vanzelf. En dan was zij aan de beurt. Dan gaan we eens kijken, dan zit hij op die koi die man. Je kan hem zien zitten. Met verwaarloosde ploien, want hij had geen kleren, was doodarm, doodarm! In de vodder gleed zit hij er op die kar met zijn gebroken benen. En dan zat hij niet meer op te kijken wel, die kreupele beentjes, ja vanzelf. En had hij wel gedaan bij zijn, kon ik dan weer lopen. Had die we kunnen lopen, had was weg geweest. Ja, wat dacht hij? Hij ging. Nee. En dan? Als je dat dan zo leest hier, dat kreeg hij. Het was meegemaakt, die... Zijn er nou eens meer de mensen... die daar wat van weten? Want als je paspoort bij de hemel adorgescheurd wordt, is het te laat hoor. Hij had geen recht van leven. Hij was ten dood opgeschreven. Dat leert de kerk. Maar viel, viel onder de wet. Ja maar. Och. Laten we eens een ogenblik met die man meereizen. Het is maar eenvoudig hoor. Daar zit hij op die kar. Daar lopen die knechten langs. En als ze verklaren zijn. Het was een gang van twee dagen. Ik laat dat rusten. Daar gaan we niet op in. Daar heb veel achting voor die schrijvers. En als hij mee mee Mephiboshis zit, zegt hij, zeg, luister nou eens even. Kom. Zeg. Tegen een kracht van David. Jo, wat is die David nou toch voor een koning? Hij dacht bij zichzelf, zou ik nog een kans hebben? Nee. Zeg. Wat, wat zou David nu toch zijn? Kijk knecht op en ja man, David is er van God gezelfde koning. Schrok die al. Hij is een rechtvaardig koning en hij zal de schuldige ons ge onschuldig houden. Hoor je dat mevrouw? bouwzit? Schot die al terug en dacht mis. En dan maar zitten. En niet kunnen vluchten. En wat gaat de ziel dan beleven? Verder spraken die mensen niet. Ze voerden uit het bevel van de koning. Die keken niet naar mensengezichten. Die keken niet in de ogen van evenwiel, als ze niets mee te maken Ze hadden me opdrachten vervoerd. En we gaan de ziel nou leren. Hoe leggen dat altijd in de bevindelijke gangen. Dan zegt Ja, Oh, wil u een knel door schuld verslagen, heren? niet voor uw vier schandalen? Dat gaat op Dan ben ik een kind Niet voor uw vier schandalen. Want niemand, niemand. Niemand kan in dat gericht daar zelf zijn. Zijn ziel, zijn arm, ze zijn, zijn aan moet klagen. Rechtvaardig zijn. In uw gezicht. Nee. Nee. Och, denk mij, Fieboze. Had ik nu maar in Lothar gebleven, in mijn armoede, in mijn ellende, in mijn voortvluchtende pogingen, dan had ik tenminste nou de dood niet tegemoet gegaan. Nee, hè? Nee. Dus. Ze komen dichter bij Jeruzalem, die man zit er maar op die wagen hè. En verder zeggen die knechten niets, die hadden geen boodschap voor Mephibozek. Die hadden wel een opdracht van David, maar geen boodschap voor Mephibozek. Ze wisten wel dat de koning gezegd had van Mephibozek, maar dat gingen ze niet vertellen. Want kijk, daar hebben we niet over te beslissen, dus tegenwoordig, als je tegenwoordig dominee bent, dan kunnen ze dat wel doen hoor. Maar de dominee niet te beslissen of God die ziel vrij spreken, nee echt. Het nee, heeft hij wel uit te blijven uit die gang ons. En ja, wat zien we daar? Dan gaat hij maar verder. Ja, je moet niet denken kinderen die in nog midden zijn dat het de maag was die blokband al liep hoor. Nee, echt niet. Je moet ook denken dat we toen wegen waren. Nee, nee, nee. Die zijn wat wordt mogelijk aangespeurd. Maar hij zat daar, hij kon niet weg. Gaat verder. Gaat hij. Want bij Jeruzalem is die machtige stad Jeruzalem, bovenop de berg Sion. Hij denk ik moet het ton nog eens een keer vragen. En nou vertel me nou zegt hij wat. Ja. Hoe weet je dat in een bekommerde ziel, maar die in de banden heeft zegt zou, zou er nou nog een mogelijkheid zijn voor mij? Zou David, ja? Nou ja, zeggen die knecht, die moet er goed rekening mee houden, dus die koning die voor zijn rechter in afstand dan Zat hij weer. Toen heeft die man gedacht, nou, dan gaat het helemaal niet meer. Toen kon hij de straatstenen tellen in de minuten van de duur. En nu dichter bij Jeruzalem, dichter bij de delta. De afgesneden zaken op Acherdé. Ja. Valt niet mee, hè. En niet op die wagen. Eén ding kon die tegen David zeggen. En dat wist hij zeker. Zijn afkomst, die was vervloekt. Zijn toekomst, die was de dood. Maar één ding mist mee, Fibo, zeker. Hij was zelf niet op die wagen gegraven hoor. Nee, echt niet. Kijk, dat wist hij. Hij had zichzelf niet aangeboden. Nee, nee, nee, nee. Maar hij was door een machtige hand, hij had die land aangehouden. En nu ging hij een week. Dan had toch dat gerechtshof. Dan komt hij vlakbij de een grote paleis. En dan neemt nog een keer de moed. En hij zegt tegen hey, een zijn knecht. Luister nu nou, zeg nou eens eerlijk joh. Zeg het nou toch eens tegen mij. Wat zou wat zou? Hij heeft er nog wel een knecht gezegd. Moest uitsturen." David is een geweldige koning. Maar hij is ook barmhartig. En dat gaf nog een klein beetje hoop. En hij zegt de dichter in de 69ste persoon. En beschaamd door mij ook, die ook, Die gaat leven in de ziel als die op zijn knieën voor God echt in lezen. Ziende dat recht gods, onder de veroordeling van de wet gods, onder afsnijding van het goddelijke recht, geen bestaan voor God over. Al die vrouwen praten onze tijd, maakt eeuwigheid niet te gaten doen. En daar komt die hem van de graag af. Of dat die man zijn bloed is en dat die man zijn hart geklopt heeft. Dat moet beleefd worden, Waar Waartoe? En daar ligt hij. In de kroonzaal van David. Die zat op zijn stoel. Want daar wordt het recht gesproken. En daar lag die man op aarde. En je al gedacht? Als hij die, die machtige paleis van David zag. En zijn grote strengheid en zijn macht. En al zijn knechten om hem heen, daar lag hij. Al zijn worm in het zand, ja daar lag hij. En als je dan eens kijkt, dat het van zijn zijde helemaal geen hoop een verloren zaak. Al mijn medereizigers naar de even. Dat zou ik wel zo op je ziel willen drukken. Het is een verloren zaak aan onze zijde. En laat je nu maar nooit niets wijs maken dat er een algemeen aanbod van genade is. En dat je dat wel aan kan pakken. En dat je wel aan kan tappen met al die lijn. Het is een eenzijdig godswerk. Daar lag me even boze. En dan moet je mij eens vertellen waarmee je het op kon pleiten. Op zijn afkomst, dat was verdoemelijk. Op zijn bestaan, dat was een bedelaar. Op zijn benen, die waren gebroken. Ja, maar wat kon hij dan op Nergens op. Ja maar, geen ja maar, beleven. Daar lacht die man. En David is een koninklijke waardigheid, zo krijg je dan eens kijken wat David zei en David zeide tot hem, wanneer David in kwam, viel op zijn aangezicht en boog zich neder en David zei mee, mee, Fibozet bestuggen en hij zeide. dit Ziet u ook niet. Wat heeft Mefie het nu gedacht? Wat denkt nu zo'n kind van God? Dat hij de tweede doodstocht te pakken krijgt, de tweede keer onherroepelijk weggeworpen wordt. Met een mannelijke wegwerp, in geen hoop, geen uitzicht. Maar zegt hij, ja, En vreest niet. Toen is er wat gelegen, die mannelijke zoek. Hij dacht misschien, misschien met mij leven in de gevangenis, maar misschien hoef ik niet te sterven. Vrees niet. Ja, ja. En als God nu komt in het leven van een mens, die uitgewonnen, ingewonnen is in totaal zijn verlorenheid, aan de zijde gods mag ervaren, het eerste wat hij hoort uit zijn mond dat is vrees. Maar dat hij had nu niet gezegd dat hij kon blijven leven. Nee, dat komt wat anders. Hij zei het zo heel duidelijk. Vrees niet. Hij dacht ik moet sterven. Hij had ook geen broer. Hij had ook geen oudste broeder. Hij had geen vader die voor hem pleiten kon. Hij kwam helemaal alleen. Dat doet de kerk. En wat gaat David nu zeggen, toen hij daar zag. Dat alle hoop mij gans ontviel. En met alles mijn medereiziger, kom ook hoor, kom voor jullie ook hoor, voor mij ook hoor, op de dood Dan kan je die grauwe dood wel eens in zijn ogen staan. En als God dan doortrekt, is het zo gebeurd. En daar lacht die man, daar ligt de kerk. Daar ligt uw zondaar voor God in stof. Aan de zijde Gods, aan de zijde van de avond. Vrees niets, Zegt hij heel Hij zegt, ziet u, knecht. Want daar komt de oorzaak. Ik zal zekerlijk. Staat hij heel duidelijk. Ik zal alle eigendommen, wat hier staat, van de vader zou wedergeven om Jonathan's wil. Wat geen de nieuwe openbaren? precies het tegenovergestelde wat je tegenwoordig hier horen krijgt? Wat? Tegenwoordig gaan ze het verbond openbaren, en dan gaan ze over schuld praten. Vanzelf, dat is natuurlijk een makkelijke schuldbeleidings. Maar die gaat die geld niet in de grenzen van de evigheid. Nee, die geld alleen maar in Lodemar. En wat zei die? Ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders jonathans wil. En ik zal alle akkers van uw vader Saul, Gaat hij weer een stap terug? Ja. Want Jonathan was nog geen wettig erfgenaam geworden, dus die wordt niet uitgestorven. Maar van Sallow krijgt hij alles terug. Dus alles wat hij in zijn val verloren heeft, alles wat hij meegebracht heeft uit zijn val, dat doodvonnis, nu krijgt hij terug wat hij mocht bezitten voor de val. was de kerk. En wat deed Christus nu? Wat deed de Heer nu? Die ging dat. Verbond uit de stille velden van Efrata, Ging die die ontsluiten voor David. Voor, voor David ontsloten voor Mephibozet. Daar wist Mephibosh het niet van nee. Nee. Dat wisten die krachten wel. Vanzelf. Maar die krechten niet wisten niet hoe de van David zou zijn. Kijk tussen is een godswerk. Daar kan de kerk niet in komen. Maar ze hebben het wel aangehoord. En er lacht je hebt gezien uw knecht. Ik ben geen koning zo meer, uw knecht. En dat was net zo, dat er in je al in slaaf. Kan je ook doodstaan als je wil. Dat gebeurde er toen. Toen werd het verbond, dat werd geholpenbaard. En u bij je warm zegt hij, maar je kan wel blijven leven waarop op dat verbond. Zal nooit herroepen, wat ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, staat vast, en overbroken. Dat kan een bekommerd kind van God de streng en de kracht geven door. En wat zei hij toen? Toen hij dat hoorde, en toen zei hij, dat u heel duidelijk zal alles weten geven van uw vader, alle akkers En gij zult gedurigelijk brood eten aan mijn tafel. Wat betekent dat? Dat hij was in de gemeenschap van David hersteld. Uit vrije, soevereine beteling van David. Want die had hem ook het leven kunnen benemen. Maar hij schonk En als Mephibozet nu aan die tafel zat. Dan zag Mephibozet. Die zag de grootheid van zijn koning. Die hem genade verleend had. En zijn benen zaten onder tafel. Weet je, die zag hij niet. Dus zijn gebreken zag hij niet als zijn gezicht. In het aangezicht van de koning. Daar kan de kerk wezen. Dat kan het ook avondmaal. Dan ziet hij alleen in het aangezicht van de koning. En wat zag David? Zag hij die die mismaakte Mefiboze? Nee. Nee en nee. Wie zag hij dan? Hij zag Jonathan. Waar de liefde sterker van was als die van vrouw. Die zag hij. Dus je zag door Mefiboze Jonathan. En Mefiboze die zag de grootste vorm geweest was als zijn weldoener. Die zat dus aan tafel. Daartoe. Om weldadigheid te doen. En toen zei die, waarom dat gij omgezien hebt naar een dode hond? Kijk, toen kwam die hem op zijn plaats. Nou, dan moet je dat natuurlijk goed zien. De eerste keer, nog. Jood en boze, buigen in het recht. Daar boog hij. En daar boog hij voor ook. Want daar sprak hij als een knecht. In het recht gods dat David had bij God vanavond het die troon gekregen. En dat was zijn knecht. Maar de tweede keer boog hij in de liefde. Want toen verteerde hij in de liefde. Omdat hij al die weldaden terugkreeg als vrije soevereine weldaden. Er niks voor zijn voor Er was ook geen, geen spaan voor hem bij. Er kon ook niet bij ook. Dus die onderhandelingen die geweest waren, staat hier heel duidelijk. In de velden van Bethlehem. Zo krijgt de kerken gods, die krijgt alles terug. Alles. En een eeuwige leven. Voor een doodschuldig Adamskind. Een eeuwige leven. In een ander. Waar dat verbond mee is opgericht. In, niet in de stille velden van Bethlehem. Maar in de stille eeuwigheid. Kun je lezen in Psalm 40. En daar heeft God met Christus een verbond gemaakt. Voor zijn volk op aarde. Wat heeft hij mee? verbouwd adem mogen halen. Toen kon die zingen. Nu kan hij adem halen, Naar zelf hebben we het goed, Ja, we we krijgen een doodschuldige, een rechterleven, maar ook een verzorging. Want de kerk krijgt niet alleen met een verzorgend God te doen, nee gemeente. De kerk krijgt met een dienend God te doen. Dat is nou het wonder. Een dienend God uit een druppend heilige. We laten nou de hele wereld maar springen en dan met de hele zo ligt God het voor. Maar. We kunnen dat hier zo lezen en dat is natuurlijk de geschiedenis dat David Jonathan in Mephibozet zag, vanzelf staat hij helemaal. Maar dat heeft een diepere toestand, we leggen diepere gang in. Als je dat nou zo heel duidelijk leest hier, na nou die bange dagen waarin die man in die rampzalige toestand verkeerd heeft, in die toestand is Christus gekomen. We zijn dat Adventstijd ingegaan. Toen Jezus op aarde kwam was er geen plaats om geboren te worden. En Hij was de schepper van hemel en aarde. Hij had een wet besteld in de handen der engelen. En geen plaats om geboren te worden. En geen graf om begraven De tweede persoon uit het er is. en die heeft het uitgeroepen in de 22e persoon Gij zult eerlangen mij door de dood in stof doen bevindt ja ja toen werd hij gelegd in de stof des doods maar voordat die dierbare Emmanuel die had ook niemand aan zijn zij hij moest die pers alleen treden, voordat hij zover was. Dat hij neergelegd werd in het stof des doods, heeft hij het eerst uitgeschreeuwd aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaat voor zijn weggelopen, Mefibose? Heeft hij het recht gods vervuld. De deugde hersteld. De wet vervuld. Zijn kerk gered. Van het eeuwige verderf. En kan die kerk eruit vallen? Nee. Nee. Dat is zo eeuwig zeker gemeen. Volk. Volk des Heeren in ons midden. weg weg om onze schepper te ontmoeten. Onze rechter en formeerde. Het leven van Mefibose, het was een leven zonder toekomst. Lodabar, het land der vergetelheid, het land der verlorenheid. En met al die vrome praat, daar zullen we moeten beginnen, dat die thuis de lief krijgt. Hij moest opgehaald worden uit de vrezen daar die altijd in leven stond. En wij ook. Maar je neemt bij reiziger naar de eeuwigheid wijs nu eens eerlijk. Als het nu vannacht is, eeuwigheid zo. Als je dat nu eens gezegd hebt, als juist die kerk hebt. Hoe zou je dan thuis komen? Dan zou je misschien wel tegen de muur op. En we slapen net zo rustig naar de hel toe als dat alle mensen doen. En nu moet de kerk, Gods moet door de hel naar de hemel. Goed verstaan, gemeente. Want hij moet het voorbeeld, hij moet de lijnen van de borg volgen. En dat is door de hel. Naar de hemel. En de vrome de mens, die gaat langs de hemel naar de hel. Ik heb het je toch te breken, Maar ik mag je ook preken dat er nog een meerdere jonathan is. In de bloedgerechtigheid van Christus. O die godzalige dokter Owen. Wat kan die man je ziel toch verkwikken. Als je door de kanalen van het goddelijke recht. Die zijn gegraven hoor, kanalen. En de kanalen van het goddelijke recht die zijn ook gegraven. Door de arbeid van Christus, de arbeid zijner liefde, stroomt de genade gods naar de oceaan van zijn barmhartigheid door de kanalen van het recht. En als dat recht gods niet geprederd wordt, is die niet voor God gezonder, absoluut niet. Want het recht gods maakt de ziel vrij, en God kan van zijn recht geen afstand doen. Dat heeft Mefiboze beleefd. Maar er was genade om de verbondswille. Ja, daar heb je. Het. Want het recht Gods heeft in Christus zijn einde gewonnen. Dus als we die burg mogen leren kennen. dan zijn we ook aan het einde aan degene die aan het recht voldaan heeft. Ik heb betaald, Mefiboze. En nu zien we nog een andere toestand. En nu zien we eens kijken wat de kerk blijft. Even later, als Mephibozet zo dadelijk aan zijn koningstafel gezeten heeft, dan krijgen we een andere toestand te beleven en dat is dat David die moest om Absalom vluchten. Hij moest niet om Absalon vluchten, het was zijn eigen schuld vanzelf. Dat was de straf die op meneer kwam, de heer had gezegd. Toen hij ja. <coughs> bij Batsheba, dat jullie al laten vermoorden. als je het zwarte van uw huis niet wijken. Nou, dat heeft hij geweten. Dan is er weer de godzalige dochter Owen. Die zegt, David heeft nooit zulke intiem leven. Na nou, die tijd meer hadden ze voor niet. Meer. Nee, nee. Gods volk zondag niet gekopen. Nee, echt. Dan zal ik hen die stoute en vrevelen over het reen bezoeken met een roe. En bittere tegening. Weet je er wat van gemeente? Je zal zijn nou wel uit, en Nee. En nou zal God wel nooit meer terugkeren. Nee, hè. Door over mijn trouw. En goedheid nooit doen hij. Was er eenzijdig, godswerk. Had dat me vast, gemeente. Daar moet je mee de En wat gebeurt er nu? Ja, Ziba, die zegt tegen de koning, toen hij hem zag, als we hem even boos zijn, dus ja, maar die zegt, nou zal ik me kans even waarnemen. Nou, die koning weg is, nou kom ik in de droom. Dus toen werd hij vals beschuldigd door Gods volk altijd. Altijd. En David, ook een mens, en die kon me even boos je tegen. Hij zegt tegen hem even boos, zijn, zeg, joh, wat was jij van plan toen ik weg was? Laten we dat eens even over hebben, Als zegt, Ik ben bedrogen, zegt hij, door mijn knecht Als Hij zegt, om mijn zegt hij, naar u toe te komen. Maar ik ben bedrogen. Als je maar uw knecht, is als een engel gods, wat wil dat zeggen? Die is als God gelijk. Hij wil u me doden? Je ben ik, je ben ik, ik heb totaal niets tot mijn verdediging aan te brengen, maar, maar, uw knecht is kreupel aan beide voeten. Daarom komt nou de kerk achter. dat van mijn zijde wil niet zeggen tegen David, altijd nooit gekend. En van uw zijde hoeft er geen vraag gemaakt te, te worden. Maar uw kracht was kreupel, volk des heren. Mooi daar niet meer blijven, kreupel. Om altijd meer geholpen te mogen worden in het aangezicht van die gezalfde koning. We gaan er van zien. En we uit de 116e derde en daarvan het tweede en het derde vers Ik lag gekneld in banden van de dood Daar dankzij de hel, mij al roos deed missen Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riet de eer dus in al mijn och, hier och werd mijn ziel door u gered toen hoorde wordt. Hij is mijn liefde waardig. is groot, genade gerechtvaardig en onze God ontfermt zich op het gebed Psalm 116, 2 en 3. dat mijn nederwijzer naar eeuwig In dit kleine korte hoofdstuk liggen zulke grote zaken verklaard. En hoe de God nu handelt met een doodschuldig adamskind. En dat kan alleen verbondsgewijzig. En dan weet ik wel, dat kan een tijd komen in het leven dat we nog zo moeten kunnen preken. Ik koop je nooit geen opsel zonder jaren met een naaien hoor, want dan ga ik liever wat anders doen. Ik wil zelf ook niet bedrogen worden, ik ben 40 jaar geleden ouderling geworden, bij een ge van God geleerde leraar, en toen ging je weg. Ik dus bleef ik helemaal alleen achter in die gemeente. Toen zei hij tegen mij, jongen, je moet alle kost niet voor eten nemen. Nou, daar ben ik achter gekomen. Daar ben ik achter gekomen, wat je allemaal niet voorgeschoten krijgt. Wat heeft die oude leraar dat goed bekeken? Ja, had het goed voorgelegd. Daar word je wel voorgeschoteld, gemeente, hier en daar waar je komt. En het is het niet. Hier is een mens die alles mist. Een verloren mensen in zichzelf. He. Het recht tegen de wet tegen. Hij had alles tegen zijn afkomst tegen. Voor zijn diepe val. Hij had alles tegen. Maar, Mephibozet heeft nooit naar David gevraagd. Nee. Hij kan altijd eerlijk kunnen zeggen, als hij ter dood gewezen was, ik heb nooit naar hem gevraagd. Ten tweede, David liet Mephibozet halen. Mephibozet niet naar David toe. Nee, echt niet. Mephibozet, mijn medereizers naar de eeuwigheid, had liever in Lodabar, in de armoede, in zijn lompen, in zijn vodden, gestorven, als dat hij moest vallen in de handen van de haven. Dat een mens. Nooit naar hem gevraagd. David sprak tot Mephibozet, toen een doodschuldige afkommeling van Zou. Sprak David van vrede. En David gaf Mefiboze alles terug. Wat in Adam verloren zijn. Een recht. Al bijna nog zo klein in de genade. Als maar een spettertje. Een recht. Ten eeuwige leven. In Adam alles verloren. In Christus alles terug. Alles. Gewoon hier een beetje zalig. Nog, oh, ja mensen, je maakt wat mee, maar Je komen als bandje ja, zei ze nou Ja, ik geloof, ja, jij ik, ja, ik geloven, want ik geloof er toch geen waarde. Maar goed, dan zeggen ze tegen je Nou ja, die man, ja, of, ja, Ja, ik denk wel dat hij er wat van heeft, dat hij wel wat van heeft, Nou, oh, ja Nou, scherp, ik word wel nauwelijks zalig hoor Maar dat wordt wel volkomen zalig Dat zijn geen stukjes en volkomen zo, En dat hij zit ervaren. En als hij een tafel zat bij de koning, waar toch niemand hem meer helpen kon. Nee, geen broer en geen vader. Hij die eenzijdige verbondsbele arbeid. Gehaald uit Lodabar der wereld, al mijn en meeder, ze komt. Als je nu thuis mag komen vanavond, buig je stramme knieën, En zeg het maar eerlijk, oh God, hier ben ik. Mogen maar eens een ogenblikje in mijn leven komen, hier. Wat ik het eens ben, wat gij met mij doet. Dan kan ik niet zeggen wat ik met mij Ben alweer uw gramschap O jonge mensen toch in ons midden. Ik weet het kinderen. Je leeft in een ontzaggelijke wereld. Ontzaggelijke. Wij hebben andere tijden kinderen. Maar je leeft in een vreselijke wereld. Zonde is geen zonde meer. Vertrouwen op God, dat doen we niet. We zijn verzekerd van wieg tot graf en nog kennis nog over het graf. We hebben overal voor gezorgd, behalve voor onze arme ziel. Ik ben niet beter hoor gemeente, al ben ik er niet ook in je mee. Maar ik ben niet beter, maar ik zeg het maar. Goed verstaan. En in die wereld kinderen voor jullie. En je bent allemaal op weg om die God te ontmoeten. Die God die onder geen bestaan van wat er op aarde in de hemel is, van recht rechten afstand doen. Dat zou je moeten leren. En dan kom je erachter en dan kunnen ze preken wat ze willen, maar de Sion wordt door recht verlost. En naar de door gerechtigheid en totaal niets en ook niets en ook niets anders. Want alleen door het goddelijke recht gaat de bloed van Christus vloeien. En in dat bloed moeten we gewassen worden. Maar dan zullen wij kennis moeten krijgen aan onszelf en aan onze totale verloren toestand. En dat er vast mensen zeiden, geen zucht, geen gebed overblijft. Nee. En dat God nu zulke opraakt. En volk de heren, kijk dan is terug. Ja, ja. Kijk dan is terug op je leven. Spot. David deed het ook. David keek terug. Er een tijd in het leven dat Gods kind mag wel eens terugblikken. Maar nou, ik op mijn leger steen, zegt de Dichter, aan u gedenk. Nou, kom maar mensen, wees nu eens eerlijk tussen God en je zielkinderen. Leg dat er nou eens bij. Hoeveel denk je nou met in de nacht als je wakker bent? Aan u gedenk. Niet aan de mode, niet aan je werk, niet aan je toekomst, niet aan je boyfriend of al je nou wat, maar wat je daar aan denkt. Aan uw gedenken is stil. Kijk, dat doet de kerk. En dan komen ze er in schuld uit. En dan krijgen we geen woorden, wel, nee mensen. Ja mensen, like, die hebben een kisten vol met woorden, maar je hebt er niks aan hoor. Maar God wel, zijn liefde in de midden en nacht die hier luisteren. En ziet je gewoon door water en door. Ja, ja. Dat je een ogenblik mag goed voelen dat God van je af weet. Ach kinderen, jonge mensen. Mee reizigers naar de eeuwigheid, waar gaan we heen? Ja. Er zullen wel verschillende mensen zijn die zeggen: Nou, dat is me toch een beetje te scherp. Bij mij zit toch nog tienmaal zo scherp moeten zijn. Nog scherper. Thomas is Boston. De sterrenbed, 54 jaar oud, je riep de andere leraars uit de omgeving rond zijn sterrenbed, Als ik heb één de boodschap voor je, en dat is, als ik heb nooit scherp genoeg gepreekt, je moet het nog scherper doen. Want verloren gaan is nog erger. En dat waren leraars. Daar zijn we genees nog pietjes bij. Maar dit zijn die gangen zo verroemden en God roept het ons nog toe dat Hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat wij ons mogen beweren. en dat de Heer in ons om mag zien naar een dode hond en dat moet leren. En volk des Heren, in het begin zal iets van hebben mogen leren. Mocht de Heer het in en sterke goed en nabij zijn. In de tijd die voor ons ligt van de Advent en de geboorte van Christus, staat, de staat bij een wegstervend jaar. En al het heden dat wordt verleden. En voor de mens schoonheid het ons toch toegerekend blijft. Ja, wat. En voordat we sterven gaan, mijn en mijn, de naar de Laat deze waarheid van het recht nooit los. Al zijn we dan maar een acht koppeltje, dat geeft niks van. Nee. dit nou maar vast. Want als je dat mag, welle. dan zul je uitvinden wat ik eens een keer een man wil gaan eindigen. Een man ontmoet hier in Holland, mijn leraar. En die leraar die had het door God met zijn volle handeld in afsnijding en de rechtvaardigheid maken. En ja, je mag het eerlijk van me weten, het is jaren geleden, maar ik had hem al lang overboord gegooid. Ja, kind met wat water, ik moest daar niks van hebben. Maar toen die man zijn mond open ging, die zei: het gebeurde s'nachts om drie uur. De godenafgesneden afgesneden zaak op aarde. Maar ze hebben al mijn negen kinderen het bed gehouden. Ik heb ze rond het orgel gezet. En toen hebben wij gezongen uit volle borst Zijn naam moet eeuwig weer opvangen. En mijn loof en vroeg en spa. En de wereld hoort en volg mij zongen. Mijn dame naam. Doe geen mijn naam, zegt hij, voor eeuwig op. Zijn naam ging leven en een jaar later werd hij begraven. Nou in de kracht van zijn leven, kijk gemeente. dan wordt de kerk thuisgehaald. En mocht de Heer je gedenken, aan de grootheid zijner goddelijke warmhartigheden, verklaard in die een enige, die meerdere dan die dierbare immer om zijn verbond willen. Amen. Oh Heere, wij kunnen dan maar van stamelen van de rijkdom, de grootheid van vrije, soevereine genade. Wou deze gemeente met zijn angstaars gedenken, Heere. Aan alle die opgekomen zijn, gij kent ze, gij weet wie het zijn. Gij weet waar we wonen, hier. Neem nog redenen uit, u zelf, nog deze arme worden. Nog ze aan hun zielen komen toe te passen Ze reizen toch met ons naar de eeuwigheid, o God Doen onze wonderen aan de doden en gedenk nog De midden des torens des ontfermens. Mag alles wel met u zullen wel ons veilig begeleiden Op onveilige wegen Tot de roem uw naams Die heerlijk is Amen Onze slotzang zij. Psalm 145, vers 6. De heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent hij God, heelal, geen perk. Hij is nabij de zielen die tot hem zucht naar wat er Het zesde van de 145ste.